Vanmorgen heb je kunnen luisteren naar Ben Sonneveld in Goedemorgen Zandvoort. En hij had een paar hele interessante dingen, zoals eigenlijk altijd. Zo was er een column van Neil Gunn-Jerli. En die column gaan we vanmiddag nog een keer herhalen. Verder sprak Ben ook met Baris Sojokoel van het platform Beats for Business. Ook dat interview ga je straks weer terug horen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 So turn on the lights, like it fine bright And listen to this Jump My shinning up tonight. Mm -hmm. Oh, oh. reggae.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 Yeah. Op zaterdag. I'm looking for reasons Trying too trying too hard Moving in circles in your eyes. Hope in eyes. I don't need a religion. Too hard too Cause this love never dies. Love never dies. I believe Don't ask me why Er waren twee grote hits op een rij. Als de eerste Bruno Mars en zijn nieuwe single uit Just Might. Gevolgd door deze van de Thompson Twins. En daarmee gingen we weer terug naar de jaren 80 met uh, You Take Me Up. Zo dadelijk weer bericht voor de komende dagen. Maar eerst een hele gouden ouwe: hier is Best Up, de single van de Hollies. She stays, love grows under my umbrella Ja, zo vlak voor het zonnige zomer weer Zo kan je het bijna noemen. Het we de hollies en bas of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, dan gaan we eens even kijken naar het weerbericht van uh, Rico Schreuder. Er wordt op uh, deze dag een zuidelijke stroming met zachte lucht aangevoerd. En dat betekent dat de temperatuur kan oplopen naar maar liefst 11 graden, waar we nu ook uh, lekker op zitten. En de normale temperatuur voor uh, de gebruikelijke waarden in deze tijd is eigenlijk 6 graden.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 To be not so, this the mister. It's a shame. Do you miss the with heart? It's a shame. You. Currency. It's a shame. Do you the with heart? It's a shame. Currency. Get back on your feet, please. I'm begging you to check out all your own knees. Don't let nobody see you in a state of grieving. over the brother, there's another possibility. Which is for you to work. It will not take long for you to make your mind up if the two of you belong. You know where honey's head at and where he's coming from. Get it out your system. Don't be another victim. This took the nerve. Oh boy, he really picked him. What do you know? It's time for you to show you're not sleeping. A progress report on the two of you you're keeping. Thinking through the peephole hole to see if honey sneaking. You estimated right that night the other weekend. Collectively the fact should conclude the decision. You called the brother in a terrible disposition. It's a shame. Dit is Zandvoort op Zaterdag. It was in your life that you were getting tired of waiting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 Mensen kunnen mij bereiken via de website, dat is buurtgezinnen.nl en dan slash Zandvoort. En dan zien ze mijn foto en dan kun je jezelf aanmelden als een soort steungezin of vraaggezin. Daar staan ook zoekprofielen op en zoekprofielen betekent dat er al gezinnen zijn die de vraag hebben. Dus als jij denkt, hé, hey, ik ben een match voor dat gezin, dan kan je dus aanmelden. Uh, dus dat is dan via de website. Uh, maar het kan ook gewoon via een e-mailtje. Dat is lenna.buurtgezinnen.nl. Lekker makkelijk. Uh, ja. Of je kunt mij bellen of whatsappen. Dat, ja. Mijn telefoonnummer staat daar ook op die oh, website. Oké, okay. nou helemaal ge goed geregeld, Lenna. Ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. En dankjewel, uh, Benno en uh, Lenna. Buurtgezinnen Sandvoort, een uh, mooi uh, initiatief... waar uh, inderdaad uh, Lenna Siskort, kort uh, coördinator van is...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 Oh, oh.